2 uur. Ember brandse met het NOS-journaliërs bedankt. Die hebben geholpen bij het terugbrengen van stoffelijke resten en bezittingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Hij noemde hun inzet van onschatbare waarde. Rutte deed dat tijdens een ontmoeting met de hulpverleners in de Australische stad Canberra. Verder noemde de premier het goed nieuws dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil beginnen met de berging van de wrakstukken in Oost-Oekraïne. Volgens de Belgische premier Michel is er nog enorm veel ruimte voor onderhandelingen over de pensioenhervormingen en het arbeidsmarktbeleid. Michel reageerde daarmee op de rellen vandaag bij een grote demonstratie in Brussel tegen het kabinetsbeleid. Zo'n 100.000 mensen waren op de been, er vielen 21 gewonden en tientallen mensen werden opgepakt. De premier noemt het geweld onaanvaardbaar. De Duitse treinmachinisten mogen dit weekend doorgaan met staken. Spoorbedrijf Deutsche Bahn had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden, maar dat verzoek is afgewezen. Het bedrijf gaat in hoger beroep, waarschijnlijk dient dat de aankomende ochtend al. Het Duitse treinverkeer ligt al een dag plat. De bond van machinisten eist onder meer hogere lonen. De treinstaking komt op een gevoelig moment. Zondag herdenkt Duitsland de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden en er worden veel toeristen verwacht. Meer dan 125.000 mensen in de Filipijnen zijn via Giro 555 geholpen na de dodelijke supertyfoon tyfoon Hayan. Die trof het land een jaar geleden. Met het geld zijn onder meer huizen gebouwd en is voedsel, schoon drinkwater en schoolmateriaal aangeschaft. Bijna de helft van de toen ingezamelde 35,7 miljoen euro is inmiddels besteed. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Aankomende dag in het oosten en noorden eerst wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en is er soms wat lichte regen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het. NO zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, dat je ga je goed Komt en springen, vliegen, tagen, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Of zij op zij op zij, plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Of zij op zij op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.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 To leave you all alone We get so drunk that we can hardly see What used to start to you or me, baby See, I know just nothing makes you shatter No, no You're a lover of the wild and a joker of the heart